Bedrijven krijgen meer tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe Europese betalingssysteem IBAN. Ze moesten eigenlijk op 1 februari overstappen, maar dat wordt nu 1 augustus. Volgens de Europese Commissie zijn veel bedrijven er nu nog niet klaar voor. De commissie waarschuwt dat er na 1 augustus geen verder uitstel komt. IBAN-rekeningnummers zijn geldig in de hele eurozone en bestaan uit 18 letters en cijfers. Volgens de Nederlandse Bank zijn in Nederland tussen de 20 en 60.000 bedrijven nog niet voorbereid. Duizend tandartsen krijgen een brief van verzekeraar Achmea... met het verzoek om onjuist gedeclareerde bedragen terug te betalen. De verzekeraar wil zo maximaal 4 miljoen euro terugvorderen. Het gaat om 1 op de 7 tandartsen in Nederland. Ze hebben bijvoorbeeld meerdere behandelingen gedeclareerd... die helemaal niet samen kunnen gaan. Als de tandarts niet wil terugbetalen... stapt Achmea mogelijk naar de rechter. In Keulen is brand uitgebroken bij een brandstoftank van een Shell-raffinaderij. Het zou gaan om een drijvende gastank waar zich een explosie heeft voorgedaan. Boven de stad is een enorme rookpluim te zien. Of er bij de explosie gewonden zijn gevallen is niet bekend. De brandweermetoffer in Keulen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De Boekenweek wordt vanaf dit jaar niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen gehouden. Dat heeft de organisatie achter de Boekenweek, de CPNB, afgesproken met de Vlaamse zusterorganisatie Boek.pe en de Nederlandse Taalunie. Het is de bedoeling dat Nederlanders en Vlamingen op die manier elkaars literatuur beter leren kennen. Nu zijn veel schrijvers volgens de Taalunie alleen in eigen land bekend. De Boekenweek begint dit jaar op 8 maart. De Vlaamse boekverkopers krijgen dan ook het Boekenweekgeschenk Een Mooie Jonge Vrouw van Tommy Wieringa.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 In de randstad staan files op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor het Diemen 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht bij Blijswijk 2 kilometer. Op de andere rijbaan staat 5 kilometer bij Blijswijk vanwege een politieachtervolging. De rechterrijstok is bij Blijswijk dicht. Het verkeer kan ook het beste omrijden via Al van der Rijn over de N11 en de A4. A13 richting Den Haag, 2 kilometer bij Delft-Zuid. En op de rijbaan richting Rotterdam staat 3 kilometer bij Delft-Zuid. A15 Rotterdam richting Gorken bij Papendrecht 2. Op de A16 richting Breda voor de Van Brienortbrug, 5 kilometer na een ongeluk. De linkerij ook is daar afgesloten. A20 in de richting Gouda. Tussen Knoopend Kleinpolderplein en Knoopend plein 5 kilometer. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer bij Moordrecht. Op de Rijmende richting Hoek van Holland staat 2 kilometer voor Knoopend plein. En verderop nog eens een keertje 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Utrecht richting Breda. Voor de brug Gorkum 3. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Afmetmaar 4 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozen en spijkenisse vier kilometer.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 Welkom terug bij het tweede uur van Muziek Boulevard. We begonnen met Para de Culva. een oud nummer van Chris Isaac uit 1989, Wicked Game. Gemeentegids wordt deze week verspreid. Van de uitgever van de Zandvoortse gemeentegids ontving de gemeente het bericht dat de gemeentegids 2014 met daarin de afvalkalender deze week wordt verspreid. De gemeente heeft voor de nieuwe editie van de gemeentegids gekozen voor een andere uitgever. Dit naar aanleiding van de aanhoudende problemen met de telefoongidsgedeelte. In de nieuwe gemeentegids is geen telefoongids meer opgenomen.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 zomer of winter altijd weer ZFM ZFM culinaire zaken na tien jaar het radioprogramma Golden ZFM gepresenteerd te hebben, heeft Joop van Nes een geheel nieuw programma bedacht. Vanaf de eerste woensdag in januari, in verband met het nieuwjaar, wordt dat 8 januari, is er op elke woensdagmiddag van de maand een culinair radioprogramma van 4 tot 6 uur. Culinaire zaken, Joop van Es praat de muziek aan elkaar, met informatie over recepten, kooktips, keukenbudget, keuken productinformatie, restaurantrecensies en boekbesprekingen. Kortom, culinaire ditjes en datjes in het breedste zin van het woord. Ja Hey Stijgen grondwater uitsluit veroorzaakt door neerslag. Vele inwoners van Zuid-Kenneveland hebben in de wind van 2012-2013 te maken gehad met grondwateroverlast. De samenwerkende gemeenten in de regio hebben samen met de Hoogheemraadschap van Rijnland een onderzoek uit laten voeren naar de oorzaak van de hoge grondwaterstanden. Ook is onderzocht of dit een incidentele situatie betrof of dat de grondwaterstanden in de toekomst structureel hoog zullen zijn. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de optredende hoge grondwaterstanden... hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door neerslag. Op basis van historische gegevens is geconcludeerd dat het om een incidentele gebeurtenis ging. Hoewel de geconstateerde overlast incidenteel is, zal dit wel bijvoorbeeld twee jaar achter elkaar plaatsvinden. Door de klimaatverandering kunnen hoge grondwaterstanden in de toekomst wel vaker voorkomen dan nu het geval is. tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet you know that ghost is me and I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 strong with chains upon my feet the stories always in if you read between the lines you'll know that i'm just trying to understand the feelings that you left i never thought i could feel this way and i've got to say op woensdag 12 februari starten twee kiestrainingen op basisschool De Ark in Heemstede... Kinderen die in heemsteden wonen kunnen aan deze trainingen meedoen. Kies is een spel- en praatgroep voor kinderen gericht op het verwerken van de scheiding. Er start een groep voor de kinderen van 4 tot 7 jaar en een groep van kinderen van 8 tot 12 jaar. Er zijn geen kosten gebonden aan de deelname. Het Centrum voor Jeugd- en Gezinsheemsteden biedt nu een aantal jaren de kind in echtscheidingssituaties Kies trainingen aan. Kinderen die aan deze trainingen hebben meegedaan zijn enthousiast. Ze hebben er wat aan gehad en vonden de spelletjes leuk. De ouders geven aan dat hun kinderen door de training vrolijker zijn geworden en beter voor zichzelf opkomen. Neem voor vragen of aanmeldingen contact op met Francine De Gevai. Kies coach van Context. U kunt haar telefonisch bereiken op 06 44 32 75 Ik herhaal 06 44 32 75 13. Of mail fdegewijst.nl. Fdegewij context.nl. Fd -e -context Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.cjgheemsteden.nl. De middag komen er verspreid over het hele land enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond de 11 graden. De wind draait naar het zuidwesten en, en neemt flink in kracht toe. In de avond wordt de wind bovenland vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6 bovooi. Langs de kust en op het hard kracht 7. Mogelijk even stormkrachtig kracht 8. Bovendien kan er in het hele land met name tijdens de buien... zware windstoten voorkomen tot circa 80 km per uur. Later in de avond draait de wind naar de west en neemt geleidelijk in kracht af. Komende nacht wordt het droog en zijn er opklaringen. Al kan er in het noorden van het land nog een enkele bui voorkomen. De minimumtemperatuur wordt pas vrijdagochtend bereikt... en bedraagt 7 graden vlak aan zee tot 3 lokaal landinwaarts. De westelijke wind neemt bovenland af tot matig windkracht 3 tot 4. Langs de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig tot krachtig kracht 5 tot 6. Morgen overdag is er geregeld zon en blijft de droog. De middagtemperatuur wordt een graad of acht. In het zuidwesten wind is matig, in het noordelijke kustgebied af en toe vrij krachtig. Het weer van zaterdag 11 januari, vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur lint rond de 3 graden, de maximumtemperatuur tussen de 5 en de 8 graden. Er is veel wind uit het zuidwesten. Het weer van zondag 12 januari, vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 1 graden. De maximumtemperatuur tussen de 5 en de 7. Langs de stranden vrij veel bewolking. We gaan weer door met een oude top 40 nummer 1-hit. Avicii met Hey Brother. Hey Brother. There's a endless road to rediscover. Hey Sister. No is thicker, oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Donderdag 30 januari aanstaande organiseert Kasteel Keukenhof weer een bijzondere schuttersdiner in het Koetshuis. Prominent in het Koetshuis hangt een prachtig groot schilderij van Bartolomeus van der Helst... dat geschilderd is tijdens de schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Münster. 18 juni 1648. Het is feest bij de Amsterdamse voetbalschutters. De aanleiding is de Vrede van Münster. Het einde van de oorlog van Spanje. De aanvoerders van de schutterij schudden elkaar de hand als vredesteken. De drinkhoren doet de ronde. De gewapende macht van Amsterdam is blij dat de wapens voortaan rusten. Zo blijkt uit het gedicht op de trommel. Het verdrag tussen Nederland en Spanje werd op 30 januari 1648 vastgelegd en dus is 30 januari 2014 een mooie datum om weer een schuttersdiner te organiseren. Gasten van het schuttersdiner kunnen genieten van een heerlijk gerechte en verloren tijden en originele wijden bereid in eigen keuken. Tijdens het Schuttersdiner worden gasten meegenomen op een bijzondere ontdekkingsreis... terug in de vaterlandse geschiedenis naar het jaar 1648. De heer Jan Broekhuizen, senior, geeft een zeer interessante uitleg... over de prachtige schilderij in het Koetshuis. Het boeiende verhaal zal vele mensen interesseren en enthousiast maken. Reserveren voor het Schuttersdiner op 30 januari is noodzakelijk... en kan via info@kasteelkeukenhof.nl of telefoonnummer 0252 750 690. Ik herhaal 0252 750 690. De kosten bedragen 44,95 per persoon, inclusief het diner. Drankjes zullen op basis van verbruik achteraf worden belast. De aanvang is 6 uur s'avonds. Oui. Mm -hmm. voorlezen aan kinderen stimuleert de taalontwikkeling, prikkelt de fantasie en bezorgt een heel veel plezier. Vanaf 8 januari 2014 worden er elke woensdagmiddag van 3 tot half 4 voorgelezen aan kinderen van 4 tot en met 6 uur. Het voorlezen vindt plaats in bibliotheken Haarlem Noord, Haarlem Oost, Schalkwijk en Zandvoort. Kom samen lekker luisteren naar gezellige, vrolijke en spannende verhalen en neem de voorleesboek mee naar huis. Het voorlezen is gratis voor leden en niet-leden van de bibliotheek. In de bibliotheek Zandvoort is er elke woensdagmiddag voorleesfeest. Kom samen met je kind naar de bibliotheek voor een wekelijks nieuw verhaal. Vaak vinden kinderen het leuk om het verhaal nog een keer thuis te horen. Daarom heeft de bibliotheek van de voorgelezen boek vaak meerdere exemplaren in de collectie. Ook kon je rustig je eigen boeken uitzoeken. Terwijl je kind wordt voorgelezen, datum en tijdstip... Elke woensdagmiddag van 8 januari tot 23 april van 3 tot half 4. Locatie Bibliotheek Zandvoort, louis Davids carré 1 te Zandvoort. Well, I can't read Met Am Ready. En we volgen onze weg door muziek met Ilse de Lange met Miracle.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 in Zandvoort-aan-Zee bruist, net als de zee. Wat betekent cultuur in Zandvoort-aan-Zee? U gaat natuurlijk de Zandvoort-aan-Zee om lekker te genieten van zon, zee en strand. Maar ontdek dat er zoveel meer is achter de horizon. Cultuur in Zandvoort-aan-Zee betekent lekker rustig wandelen... door de straten en steegjes, langs pittoreske huisjes... prachtige monumenten bezichtigen en musea bezoeken. S'avonds lekker uit te eten, proef de cultuur in Zandvoort aan Zee en ga daarna bijvoorbeeld naar een voorstelling in de stad Schouwburg. Maar cultuur in Zandvoort aan Zee is ook wijnproeven, op het strand, garnalen vangen, strandgolven, strandvolleybal, steppen of fietsen door de duinen van Zandvoort aan Zee. Of misschien wilt u wel voor één dag autocoureur zijn. Kortom, kom in de actie en geniet ook van de cultuur in Zandvoort-aan-Zee. Wandelen is een van de mooiste kenmerken van het cultuur in Zandvoort-aan-Zee. We hebben voor u meerdere wandelroutes. Bijvoorbeeld een slopjeswandeling door Zandvoort-aan-Zee met een gids. Dit is een arrangement waarbij u rustig wandelt door de oude straten en steegjes van Zandvoort-aan-Zee. De gids vertelt leuke anekdotes. Tussendoor bezoekt u het Zandvoortse museum en het Museum. En u krijgt natuurlijk ook lekker koffie of thee met gebak. Dit alles voor één prijs. U mag ook zonder een gids gebruik maken van dit arrangement. Cultuur in Zandvoort aan Zee is ook een bezoek aan musea. Zandvoort-aan-Zee is een trots dorp en heeft een rijke geschiedenis. Wist u dat ook Strand een glorieuze historie kent? De Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen achtergelaten en die kunt u zien. Bijvoorbeeld de bunkers in de duinen. Maar er zijn ook diverse monumenten in Zandvoort-aan-Zee geplaatst. We hebben voor u verschillende routes waarmee u in het verleden inwandelt. U hebt ideeën voor de verblijfstoerisme in Zandvoort te stimuleren? U hebt een idee voor het toerisme in Zandvoort en u zoekt daarbij ondersteuning. Het gaat natuurlijk om realistische en haalbare ideeën. Op 28 januari houdt de gemeente om 8 uur s avonds een bijeenkomst in de raadzaal over dit onderwerp. Voor deze avond worden partijen uitgenodigd uit de toeristische sector, creatieve ondernemers en bewoners. Met veel plezier nodigen wij u uit voor een inspirerende avond in het kader van het stimuleren van het verblijfstoerisme. Op deze avond kunnen er ook mensen die mee willen denken en mee willen doen met de uitvoering. De gemeente stimuleert, verbindt en ondersteunt waar mogelijk. Zodat de ideeën uiteindelijk kunnen worden omgezet in concrete acties. We beginnen die avond met een paar voorbeelden en hopen daarna de ideeën gaan borrelen. Er zullen ongetwijfeld ideeën zijn die meteen uitgevoerd kunnen worden, maar er zijn er wellicht ook bij die extra stimulans nodig hebben. Voor deze avond worden partijen uitgenodigd uit de toeristische sector, creatieve ondernemers en bewoners. Locatie, raadzaal, gemeentehuis, datum 28 januari 2014, tijdstip 8 uur s avonds. Wij waarderen het enorm als u op deze avond aanwezig kunt zijn en u wilt inzetten voor het bevorderen van het toerisme en de positieve acties in Zandvoort. I hear the voice of my darling, the girl I love, and lost a year ago. Well, it's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind, blowing in the treetops way above me. 국민